Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Voormalig staatssecretaris Snel wilde gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire al begin juni 2019 een tegemoetkoming bieden. Maar door weerstand in het kabinet gebeurde dat pas vijf maanden later, schrijft NRC.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 Prinses Irene en prinses Margriet zijn tegen de kap van het zogeheten Borrebos... bij Paleis Hoesdijk en tegen het plan voor woningbouw... op het voormalige terrein van de Koninklijke Marischaussee. In een brief schrijven de prinsessen geschokt te zijn door de plannen. Landgoed Soesdijk is in 2017 aangekocht door een vastgoedondernemer... die er onder andere evenementen, horeca en woningbouw wil realiseren. De gemeenteraad van Baar neemt volgende week een beslissing over het bestemmingsplan... Een raadslid van een lokale partij vroeg de prinsesse om een reactie op de plannen. Het aantal Nederlanders dat zich stoort aan verkeersoverlast is licht toegenomen. Vorig jaar had ruim 82% van de Nederlandse bevolking last van hardrijders, bumpenklevers en foutparkeerders. In 2017 was dat nog 81%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 1 op de vijf Nederlanders zegt overlast te hebben door hardrijders... Op de tweede plaats staan asociaal parkeren of een tekort aan parkeerplaatsen. En 6% van de ondervraagden zegt last te hebben van agressief verkeersgedrag. Dan het weer. De ochtend begint met bewolking en regen. In de loop van de dag wordt het in het zuiden en in het midden van het land geleidelijk droger en breekt de zon af en toe door. Daar kan het smiddags 20 tot 23 graden worden. Elders in het land is het met 15 tot 18 graden een stuk koeler. Dit was het NOS-journaal.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 Let's <laughs> go. What won't be just right What the It's the summer, summertime. Oh, it's the summer, summertime. voor 106.9 Go a little bit psycho. At night she's screaming, I'm a monster. Like me.